Dit is Radio 1 met Ghislaine Plag. Goedemiddag. In lunch bespreken we straks het onderzoek van de commissie Halsema... over wanbeleid en beloningen in de semi-publieke sector. En dus ook bij de omroepen. En we hebben een nieuwe ronde van de Nationale Nieuwsquiz. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Goedemiddag. Russisch vier-stappenplan op tafel in Geneve. Postbedrijf Royal Mail gaat naar de beurs. Een kritiek op verdeling onderwijsgeld. In het zuiden nog een enkele bui, in de rest van het land af en toe zon. Het wordt 18 of 19 graden. Morgen begint de dag met wat zon, maar al vrij snel raakt het bewolkt en gaat het regenen. En het wordt dan 17 tot 19 graden. Rusland wil in vier stappen de Syrische chemische wapens onder internationaal toezicht plaatsen. Dat meldde de Russische krant Commerzant. Volgens de krant moet Syrië zich aansluiten bij de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Verder moet het regime zeggen waar de wapens worden gemaakt en opgeslagen. De derde stap is dat inspecteurs moeten worden toegelaten. En als laatste moeten afspraken worden gemaakt over het vernietigen van de chemische wapens. De Amerikaanse minister Kerry praat vandaag in Geneve met zijn Russische collega Lavrov over het plan. Voorstel leidt mogelijk tot een diplomatieke oplossing voor het conflict. Als eerste ziekenhuis in Nederland maakt het UMC Sint-Radboud in Nijmegen de overlevingscijfers bij kanker openbaar. Bestuursvoorzitter Melvin Samsom legt uit waarom. Nou, we vinden het belangrijk dat de patiënten goed geïnformeerd zijn over de overlevingscijfers van kanker in heel Nederland en van ons ziekenhuis in, in het bijzonder. Uh, dit om de goede gesprekken met de patiënten te kunnen voeren, zodat de patiënten ook uh, goed hun keuzes kunnen maken. En dat is wat ons betreft een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van onze gezondheidszorg. Als een patiënt ervoor kiest om de cijfers te raadplegen, is dit wat hij te weten komt. Wat u kunt zien is de, de gemiddelde overleving en bij een stadium 4, het is het meest ernstige stadium van bijvoorbeeld longkanker, zie je dat daar de overleving vrij matig is. En je kan dus ook zien hoe ons ziekenhuis op dat uh, landelijk gemiddelde presteert. Het UMC sint Radboud is niet bang dat patiënten op basis van die cijfers... uiteindelijk voor een ander ziekenhuis zullen kiezen. De volgorde is wat mij betreft zo. Eerst informeren we de patiënten... dan vinden de goede gesprekken te plaats en dan kan de patiënt de keuze maken. Onder deze getallen liggen natuurlijk een hoeveelheid informatie... die ook in het gesprek met de patiënt betrokken moeten worden. En uiteindelijk kan het zo zijn dat de patiënt dan kiest voor een ander ziekenhuis... maar kan ook zijn dat ze kiezen voor ons ziekenhuis. Op zich is dat niet het hogere doel. Het hogere doel is om de patiënt goed te informeren... en die gesprek te laten plaatsvinden. De bestuursvoorzitter verwacht dat andere ziekenhuizen op termijn... het voorbeeld van het Radboud zullen volgen. Ja, ik denk dat dat zeker navolging zal vinden. We hebben dat eerder gezien met de cijfers die we gepubliceerd hebben voor de hartchirurgie. Daar zien we nu ook meer cijfers op internet verschijnen. Ik heb ook met mijn collega's gesproken over deze cijfers... en ik verwacht ook dat dat de komende jaar navolging zal vinden... dat ook andere ziekenhuizen deze cijfers gaan publiceren. Het 500 jaar oude Britse postbedrijf Royal Mail gaat naar de beurs. De Britse regering heeft laten weten... dat het bedrijf de komende weken geprivatiseerd wordt. Correspondent Arjan van der Horst van Waarde besluit. Nou ja, de Royal Mail heeft net zoals alle traditionele postdiensten last van het internet. E-mail vervangt langzaam brieven en aanzichtkaarten. Maar door internetwinkels heeft pakjesbezorging wel de toekomst. En om dat tot een succes te maken, zo zegt de regering, moeten we meer investeren. Maar ja, door die economische crisis, bezuinigingen op de overheid... hebben we op dit moment geen geld. En door te privatiseren, hoop dat de regering het bedrijf wel investeringen kan aantrekken... en zo beter kan concurreren en ook groeien. Er is veel protest tegen deze beslissing van wie. Nou ja, van iedereen zou je bijna kunnen zeggen. Want sentiment speelt een heel grote rol bij rond de Royal Mail. Dit is het oudste staatsbedrijf van het land. Bijna een heilige koe waar je niet aan mag komen. Maar er zijn ook wel ja, echte zorgen. Klanten bijvoorbeeld die bang zijn dat de postdiensten nu duurder worden... en onbetrouwbaarder. Dus nog duurdere postzegels. En tegelijkertijd postbezorging van twee naar één keer per dag. Uh, en er is ook verzet van de werknemers en de bonden. Die zijn bang... Uh, over dat, dat hun pensioenen en hun lonen beïnvloed gaan worden. En ze wijzen bijvoorbeeld op een con commerciële concurrent TNT, waar veel postbezorgers hier onder het minimumloon werken. Daarom dreigen de bonden ook met de grote staking niet echt uh, het ideale lokmiddel om investeerders aan te trekken voor de regering. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Dit is het nos Journaal met Mark Visser. America Mobil handhaaft zijn bod van 2,40 per aandeel op heel KPN. Dat heeft het Mexicaanse telecombedrijf bekendgemaakt. De onderneming van de miljardair Carlos Slim zegt verder alle opties open te houden, waaronder de intrekking van het bod. Vanochtend maakte KPN bekend dat de gesprekken over de overnameplannen in volle gang zijn. In een persbericht worden de gesprekken met Amerika Mobil constructief genoemd. Bestuursvoorzitter Blok zegt dat de belangen van aandeelhouders, medewerkers en klanten zorgvuldig worden gewogen. Geld voor kinderen met een onderwijsachterstand... komt onvoldoende terecht bij de scholen die het nodig hebben. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. Ook moeten scholen duidelijk maken hoe ze het geld besteden. De Onderwijsraad constateert dat veel kinderen van laagopgeleide ouders... in de afgelopen tien jaar hun onderwijsachterstand nauwelijks hebben ingehaald. De raad vindt dat het huidige budget op peil moet blijven. Om ervoor te zorgen dat het geld wel bij de juiste school terechtkomt... moet niet meer alleen worden gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders... maar ook naar hun afkomst, zoals dat tot 2006 gebeurde. Het internationaal atoomagentschap IAEA... houdt berichten over het opstarten van een Noord-Koreaanse kernreactor... nauwlettend in de gaten. Uit satellietbeelden van een Amerikaanse universiteit zou blijken... dat de kernreactor na zes jaar weer in gebruik is genomen... Op de beelden is stoom te zien. Die zou zijn ontstaan door het opwekken van kernenergie. Het IAEA houdt de nucleaire installaties in Noord-Korea... ook via satellietbeelden in de gaten... maar heeft niet bekendgemaakt of er ook op die beelden stoom is te zien. Noord-Korea had in april al laten weten... dat de kernreactor weer zou worden opgestart. Vorige maand zijn minder bedrijven en instellingen failliet gegaan... dan in de eerste zeven maanden van dit jaar. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de handel en de bouw gingen bedrijven over de kop... Vorige maand werden 608 faillissementen uitgesproken. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar... is dat nog wel altijd een stijging van 19 procent. Op Vlieland is bij de veerboot een auto in het water beland. De bestuurster is overleden, meldt de politie. Volgens ooggetuigen wilde de vrouw de boot nog oprijden... toen die al aan het wegvaren was. Het zou gaan om een smart met een Duits kenteken. Hulpdiensten probeerden de vrouw nog te redden, maar dat bleek te vergeefs. Onder meer een reddingboot uit Ter Schelling verleende assistentie. In Helmond heeft een man twee politieagenten mishandeld. De politie kreeg vanochtend een telefoontje over de man. Hij zou zelfmoord proberen te plegen door hem van een flat te springen. Toen de agenten bij de flat aankwamen... was de man al via de buitengevel naar beneden geklommen. De agenten namen de verwarde man mee naar het politiebureau. Onderweg werd de man agressief en beet hij om zich heen. Een van de agenten verloor daarbij een vingertopje. De andere agent had een gezwollen gezicht en een bijtwond in zijn arm. Sport. Nederlands elftal is gezakt naar de negende plaats... op de wereldranglijst van de FIFA. Een maand geleden was Oranje nog de nummer vijf van de wereld... maar na twee keer een gelijkspel en een bescheiden winst op Andorra... is Nederland vier plaatsen gezakt. Voetbalcommentator Arno Vermeulen... Ja, kan dit gevolgen hebben voor het WK? Uh, dat kan wel, maar dat weten we pas vlak voor de loting. De loting is op uh, 6 december in Brazilië... en de FIFA maakt pas vlak voor die loting bekend... welke criteria men hanteert. Dat is om de macht een beetje in handen te houden, hè, want... Uh, Transparant en FIFA, dat ligt elkaar niet ja, zo heel ja. erg. Dus die criteria zijn niet openbaar. Dat die ranglijst daar een rol in speelt is wel duidelijk. Maar uh, men, men kan ook besluiten bijvoorbeeld om een paar eindtoernooien mee te nemen. Om zo tot een coefficiënt te komen. Het, het wisselt elke keer. 2006 gebruikte men drie WK's en de FIFA-ranking over drie jaar. En in 2010 pakte men alleen weer de ranking. En dan van oktober, het jaar daarvoor. Maar je kan hem ook van september of november pakken. Dat weet gewoon niemand. Je moet het zo zien. De FIFA kijkt welke landen willen we eigenlijk geplaatst ja. hebben. En dan gaan ze de criteria er dan, ongeveer de, de, bij bedenken. Ja, ja, bij bedenken en dan wat het beste uitkomt. En dan maar hopen dat ze Nederland misschien dan wel als groepshoofd willen. Want ze staan dus nu negende en daar staan een paar uh, ja, goede landen nu boven natuurlijk. België, eh, België. heeft al gehaald, ja. ja, België passeert ons terecht, want België heeft een uitstekend elftal en presteert heel erg goed. Ik denk wel dat als de FIFA zou kunnen kiezen dat ze Nederland als verliezend finalist, dat is belangrijk natuurlijk, liever als groepshoofd uh, zullen plaatsen dan België, omdat België natuurlijk de laatste twintig jaar weinig gepresteerd heeft. Dat speelt wel een rol straks. En nu kunnen we natuurlijk nog wel punten halen, maar de wedstrijden die er aankomen zijn niet eens zo makkelijk, hè? want we moeten nog tegen Hongarije en Turkije. Ja, en die kunnen zich allebei nog plaatsen als nummer twee in de pool van Nederland. Hè? Dan heb je nog een halve kans om je te plaatsen voor de WK. Dus die hebben heel veel belang. Nederland minder, dus dat zijn lastige wedstrijden. We spelen ook nog drie oefenwedstrijden. Tegen waarschijnlijk Colombia en tegen Frankrijk en tegen Japan. Die tellen ook mee. Alleen dat telt weer minder aan. Hè? Want het is van belang, is het vriendschappelijk of is het een kwalificatie interland of een echte interland in een eindtoernooi krijg je verschillende cijfers voor. Hoe sterk is je tegenstander? Dat speelt mee. Uh, namens welke bond uh, komen ze uit? Dus is het UEFA of is het Zuid-Amerikaanse bond? Dat zijn allemaal cijfers. Uh, en het is ook zo dat het laatste jaar, de laatste twaalf maanden, tellen de uitslagen weer harder mee dan van het jaar daarvoor en het jaar daarvoor en het eerste jaar, want dat gaat over vier jaar. Het is een ontzettend ingewikkelde rekensom, maar het belangrijkste is, het gaat niet alleen waarschijnlijk om deze, om deze ranking. De FIFA kan ook andere dingen bedenken om bijvoorbeeld Nederland wel bij de zeven geplaatste landen en Brazilië dan krijgen. mag je dan als oud-finalist van het vorige WK wel een beetje op hopen, zou je bijna zeggen. Daar mag je een beetje op hopen. In 2006 hebben ze ons echt geplaagd. Toen hadden we erbij moeten zitten. En toen, toen werden we uiteindelijk niet geplaatst bij de eerste acht. Dus er staat nog een kleine tegoed ook wel open. Maar ja, je moet dan wel zorgen dat je achtste of negende staat. je moet niet verder afzakken op de ranglijst waar we trouwens in 2011 gewoon eerste stonden. Dankjewel Arno Vermeulen. In Zandvoort is vanochtend de KLM Open Golf van start gegaan. Het toernooi is na een paar jaar in Hilversum hier dus weer terug aan de kust. Ragnar Niemeijer, zijn er wel Nederlanders op de baan? Ja, genoeg. En er zijn er zelfs alweer een aantal bijna klaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor Wil Besseling. Dat is de beste Nederlander momenteel. 16 holes gespeeld. Een score van drie slagen onder par, zoals dat dan heet. Drie slagen onder het baan gemiddelde. En daarmee staat deze Wil Besseling afkomstig uit de omgeving van Van Horen in Noord-Holland. Daarmee staat hij eigenlijk heel erg hoog op het leaderboard. Dat wordt aangevoerd door een ier, Damien McCrane. Die zojuist een eagle maakte. Dat gebeurt niet elke dag. Dat betekent dat hij op een par vijf hole een drie wisten te maken en dat is uitermate knap daar een Engelsman boven en dan komt Wil Besseling. De grote vraag is dan hoe gaat het momenteel met Joost Luiten? En dan moet je toch even naar beneden op het leaderboard, want hij staat op een gedeelde 21ste plaats. Hij heeft moeite om het bij elkaar te houden, maakt vier birdies, maar ook drie bogies. Het gaat dus een beetje op en neer met de Nederlander, die hele goede dingen heeft laten zien, maar ook een aantal slagen waarvan je dacht, ja, dat moet je beter kunnen. Op plekken terecht kwam waar ja, hij met zijn kwaliteiten niet hoort te liggen. 1 onder par voor Luiten na 14 uh, hols En dan krijgen we vanmiddag nog spelers als uh, Maarten Lafeber... om uh, 5 over 1 op... Om vijf voor half twee nog Robert-Jan Derksen. En zo zijn er nog een hele ritse Nederlanders al bezig. En komen vanmiddag, er vanmiddag ook nog een aantal bij. Maar die spelen tot nu toe allemaal geen rol van betekenis... de andere Nederlanders die in de baan zijn. Het is natuurlijk pas dag één van, van vier dagen aan de kust. De Weersomstandigheden zijn aanzienlijk beter dan werd gemeld vooraf. Want het is eigenlijk met een licht briesje en zonnig weer. Prima golf hier in Zandvoort. Dankjewel Ragnar Niemeyer. Verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, Jolanda van der Velden. Goedemiddag, Mark. De brug is open geweest in de A9. Dat geeft veel vertraging richting Alkmaar. Tussen de knopen de Rottepolderplein en Velzen, drie kilometer. Dankjewel, Jolanda. Belangrijkste nieuws. Russisch vier-stappenplan op tafel in Genève. Postbedrijf Royal Mail gaat naar de beurs. En kritiek op verdeling onderwijsgeld. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Goedemiddag. In lunch bespreken we het rapport van de commissie Halsema. We bellen met Rob Urgert over zijn programma Fact Checkers... dat vanavond begint. En in het mediaforum bespreken we onder meer het relletje... tussen bondscoach Louis van Gaal en de mannen van Voetbal International. Albert Verlinde en Anouk Smulders van RTL Boulevard... die hebben alvast de kant van de bondscoach gekozen. Ja, maar Varo, mag je niet gewoon met de pers omgaan... zoals jij vindt dat je met de pers om moet gaan? Is er soms een boekje hoe je met de pers om moet het is gaan? een beetje Nederlands om daar ja. gewoon maar lekker een bak stront overheen te gooien. Maar het lijkt mij gewoon goed als je die, die beker op gaat halen in Rio. We horen zo of forumleden Mark Vis van de journalistenvakbond NVJ en politiek commentator Kees Boman zich ook in een van de kampen gaan scharen. Han Westerhof uit Amsterdam is vandaag onze kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen eerst met het media-nieuws. De eerste dag van de streaming-videodienst Netflix lijkt, lijkt redelijk succesvol verlopen te zijn. Het bedrijf zelf wil niet zeggen hoeveel abonnees ze op de eerste dag hebben bijgeschreven. Maar we hebben even gebeld met de twee grote internetknooppunten van Nederland. Zij zeggen dat gisteren ruim 5% van al het internetverkeer in Nederland naar Netflix ging. En daarmee kunnen we concluderen dat Netflix best een aardige eerste dag heeft gehad. Ik vind het gewoon vreselijk asociaal dat ik niet serieus genomen word. Het valt niet om discussie te gaan met zo iemand. Het zijn leugen, keiharder leugen. De Rijdende Rechter, het bekende programma waarin meester Frank Visser burenruzies oplost, wordt realiteit. Rechtbanken in Den Bosch en Utrecht gaan starten met een experiment gebaseerd op de formule van het programma. de buren kunnen de rechter benaderen door een vragenlijst in te vullen op de website, burenrechter.nl is dat. En daar mogen ze zelf ook oplossingen aan dragen. De rechter gaat vervolgens, net als meester Frank Visser, bij de mensen thuis langs. En later doet de rechter als dat nodig is een schriftelijke uitspraak. Nu zijn er nog 4000 burenruzies per jaar die voor de Rechter komen en die proef moet dat gaan verminderen. Moordvoerder van de NCRV zegt te trots te zijn dat dit televisie-idee nu wordt ingevoerd in het Nederlandse rechtssysteem. En ja hoor, twitterde journalist Edwin Koopman vanochtend... de tv-zenders in Venezuela krijgen verplichte journaals... gemaakt door de regering. En de titel, 'journaal van de Waarheid. Het is een beetje alsof de Nederlandse regering een journaal zou maken... dat verplicht om acht uur op alle zenders moet komen. En dat gaat toch tamelijk ver. Edwin Koopman volgt al jaren het land... en schreef onder andere ook het boek Venezuela, de oliekoling. Is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor jou was het dus geen verrassing, die zet van de Venezolaanse overheid? Nee, niet echt. Het is meer een stap verder in wat we, wat we hadden kunnen verwachten. En ik verwacht nog meer van dit soort dingen. Het, uh, ja, het, sinds sinds Hoortjaves aan de macht kwam, dus die nu overleden is, maar nu is zijn opvolger aan de macht. In 1999 is er uh, ja, een oorlog met de vrije pers. Met name de privézenders, die uh, natuurlijk uh, veel kritiek hebben op de regering. Nou, dit is een uh, stap om daar uh, een, uh, een, een keerring aan te geven. Maar hoe gaat zo'n uitzending dan uitzien? Wordt het echt een nou, groot goed? Nieuwsjournaal? een ja, Nee, kijk, de, de beslissing is dinsdag genomen... en gisteren hebben de Venezuelanen voor het eerst kunnen uh, zien hoe het er dan uitziet. En nou, gisteren was het 40 jaar geleden dat de staatsgreep tegen Allende in Chili... door Pinochet plaatsvond. En toen is de hele uitzending gewijd aan de hommage van de regering aan Salvador Allende. Nou, dat zijn de dingen die ze kunnen verwachten. Ja, ja. Maar in hoeverre kunnen tv-zenders dan nog misschien in ieder geval daaromheen... een kritisch geluid laten horen? Ja, dat kan theoretisch. Maar in praktijk zijn alle televisiezenders al onder invloed van de regering. Vorige maand is de laatste televisiezender die nog wel... De oppositie aan het woord liet uh, uh, niet gesloten... maar waar, daar, daar is wel de directie van veranderd. Dus dat was de laatste. Nu kan niemand meer op televisie iets van de oppositie zien. En verder, nou ja, het, weet, het is een stap verder in de betutteling van de pers. Maar het is ook een beetje nog een reactie op de dood van Hugo Chavez. Die deed eigenlijk ook al dit soort dingen. Die ging gewoon voor de camera zitten en die ging praten. En dat was verplicht voor iedereen om uit te zenden. Maar ja, de opvolger Maduro, die heeft dat charisma niet. En die moet dus een andere vorm vinden om uh, de successen van de regering bij de kijker te brengen. Gaat het verder dan de tv-zenders? Worden andere ja. vormen van media ook uh, beknemd? Radio's uh, horen daar ook bij. Radio- en televisiezender. Wat nog over is, is van vrije pers is, uh, ja, zijn de kranten. Maar die worden in Venezuela bijna niet gelezen. Het gaat vooral om televisie. Kijken, maar ook de directie van, uh, van verschillende vrije kranten... Die uh, worden op dit moment vervolgd wegens uh, belastingontduiking en fraude en dat soort zaken... om uh, zoveel mogelijk boetes op te leggen en uiteindelijk dus die mensen uh, failliet uh, te laten gaan. Ik hoorde zelf iets dat, dat het papier niet meer wordt aangevoerd of zoveel ja. kranten, klopt dat? Ja, dat is in de provincie aan de hand inderdaad. Dat, uh, ja, die kranten zijn natuurlijk afhankelijk van papier. En nou ja, er is een enorme schaarstaan van alles en nog wat in, in Venezuela. En onder andere het papier wordt gecontroleerd ook door de regering. En nou ja, uh, geen papier is geen krant. Dus dat is ook een hele effectieve manier ja. om uh, kritische krantjes uh, de nek om te draaien. En en de Venezolanen? Wat vinden die ervan? Nou ja, de helft vindt het prima. De helft is uh, volgens de verkiezingsuitslag... althans nog steeds uh, ja, uh, voor de revolutie... en, en dit soort uh, zaken... groot aanhanger van, uh, ja, van, van Chavez en zijn opvolger. Uh, de andere helft uh, die vindt het verschrikkelijk. Maar kan er eigenlijk niks tegen doen. Het gaat allemaal formeel volgens de wet. En uh, ja, ze kunnen eigenlijk alleen maar wachten... tot de volgende verkiezingen. Ja, jij zei aan het begin van het is nog maar uh, het begin. Het verbaast me niet. Het zal nog wel verder gaan. Wat kan er dan nog verder gaan? Nou ja, uh, de, het einde van de, van, van de gedrukte pers ook... als er inderdaad, echt ook in de hoofdstad en, en in de grote steden, die belangrijke kranten die er nog over zijn, dat zijn er dan twee of drie eigenlijk, uh, ja, als die niet meer uitkomen, dan is het echt afgelopen. En dan zeg ik, ja, je kunt wachten op de volgende verkiezingen, maar als de oppositie via de media al niet meer uh, campagne kan voeren, ja, dan is het eigenlijk een gelopen zaak. En zo is het in het verleden ook al gegaan. De, de regering heeft zoveel macht via de media, dat ze uiteindelijk ook die verkiezingen gaan winnen, omdat ze gewoon betere propaganda kunnen maken. Dankjewel, Edwin Koopman. Vertrekkend burgemeester van New York, Michael Bloomberg... heeft in een afscheidsinterview zijn beklag gedaan over de social media. Dankzij social media is er, zo zegt hij, een onmiddellijk referendum over alles. Het gaat het besturen van steden of landen moeilijker maken. Als een leider of een bestuurder een ingewikkelde of controversiële beslissing neemt... wordt het onmiddellijk veroordeeld. Hoe ingewikkelder de beslissing, hoe harder het Twitter-oordeel. Bloomberg waarschuwt dat het niet alleen gaat om de overheid, ook bedrijven moeten oppassen. Want via Twitter bemoeien werknemers zich met allerlei beslissingen. Het sturen, of in elk geval beïnvloeden van informatiestromen, gaat dan ook een groot deel vormen van het leiderschap, dat is Bloomberg. De lezers van NRC Next troffen vanochtend een bijzondere advertentie aan op de krant. Er zit namelijk een sticker op de voorpagina met een proefmonster van het nieuwste luchtje van een parfumfabrikant. Volgens hoofdredacteur Hans Nijenhuis... gaan we dit soort advertenties vaker zien op de krant. Het was een primeur, maar wat mij betreft zien we het in de toekomst vaker. In Nederland zie je het bij tijdschriften wel, maar voor de krant was dit de eerste keer. Nou, als ik nu naar de reacties kijk, dan uh, zijn die eigenlijk overwegend positief. Het is extra aandacht voor die adverteerders, Chanel. Het is aandacht voor de krant, het stoort de lezer niet. Dat is voor ons heel belangrijk. En het levert geld op en dat is ook nodig, want als ik goede journalisten... Bij de krant wil hebben, moet ik ze natuurlijk wel salaris kunnen betalen. Dus ik zou zeggen, dit gaat nog wel vaker gebeuren. De advertentiesticker was vanochtend nog in een speciaal daarvoor leeggemaakt hoekje geplakt. Maar kunnen we in de toekomst dan verwachten dat die sticker ook gewoon midden over het nieuws op de voorpagina wordt gezet? Dit was de eerste keer, hè? dus dan ga je in overleg met onze advertentieafdeling die dan weer contact heeft met Chanel. Van hoe willen zij het precies en hoe kunnen wij eraan tegemoetkomen, wat willen wij. En wij zeggen we willen de lezer niet irriteren. Nou dat hoekje rechtsboven, dat is een prima hoekje. Er staat ook wel eens een gewone advertentie van Transavia bijvoorbeeld. Zegt een adverteerder nu, ik wil midden op de voorpagina dan moeten we iets gaan verzinnen of gewoon nee zeggen. Uh, wij zeggen terug, pas op dat je de lezer niet irriteert... want er is niemand bij uh, gebaat. De lezer betaalt 1,30 euro voor die krant... en die wil gewoon meteen zien waar gaat het vandaag over... en niet eerst een sticker moeten uh, wegkrabben. Hans Nijhuis, hoofdredacteur van NRC. Na nou, onder de tram en tussen de oren komen ze vanavond met een nieuw programma. Rob Urgert en Joep van Deutekom maken fact-checkers. De cabritiers gaan met behulp van de wetenschap op zoek naar de feiten achter vooroordelen. Zo lezen we op de website in ieder geval van NTR. Met verse onderzoeksgegevens uit een input-app. Rob Urgert, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel eens, waar gaat het vanavond over? Vanavond gaan we het hebben over overgewicht. We proberen elke week een... Uh... Een redelijk actueel thema op een wetenschappelijke manier te benaderen. En uh, de vraag die we stellen vandaag is: wordt Nederland het, het, eigenlijk worden we niet te dik? En daar hebben jullie dan een ervaringsdeskundige voor uitgenodigd? Ja, we doen het elke week met, uh, met iemand die daar uit persoonlijke ervaring ook over kan spreken. En voor vanavond hebben we Marcel Musters. De bekende acteur, acteur. hebben wij ja. uh, in, de, uh, in de studio. En die is. Uh, die is uh, 30 kilo afgevallen. Die heeft op een dag gezegd van nou, nou ben ik het zat. Nu, uh, nu gaan die kilo's eraf. En toen heeft hij de frikandellen vervangen door uh, de waterijsjes. En zo langzaam is hij 30 kilo kwijtgeraakt. En daar praten we ook uh, onder meer met hem over. Uh, en... We leggen hem allerlei stellingen voor ja, over, uh, over, het, uh, over het thema. Geef eens een voorproefje van wat voor stellingen we kunnen verwachten. Nou, het is. Uh, we, we zijn natuurlijk uh, niet alleen academici. maar vooral ook cabaretiers. Dus we, het zal ook wel een beetje. Uh, uh, zonnige manier zijn om naar het thema te kijken. Um, en, en de stelling die we hebben voorgelegd. Uh, is de vraag of, of uh, dikke vrachtwagenchauffeurs. of die meer dodelijke verkeersongelukken veroorzaken. dan dunne vrachtwagenchauffeurs. En wat is ook het antwoord? Uh, uh, wat denkt u? Um, zeggen dat het waar is, is wel tricky, hè? Ja, het is wel waar, inderdaad. Ja, echt waar? Het is, ja, het bleek er twee dan. keer zoveel te zijn. En um, het had ermee te maken dat ze um, uh, vaker apneu hebben. Zeg maar slaapproblemen, omdat ze veel snurken door, door het overgewicht. En dan zitten ze wakker en dat, uh, zeg maar, dat tekort wat je dan aan slaap s'nacht hebt... Dat uh, betaalt zich dan terug als je uh, lange uren op de weg maakt. Okay. Dus dat soort... Uh, dus het is wel uh, onderbouwd ja, dat, dan? Beetjes, dat vinden wij fantastisch. Dat, ja. uh, dat is inmiddels wel duidelijk. Ja. Betekent het ook dat dankzij jullie programma en de thema's die jullie bespreken... problemen worden opgelost? Ja. Ja. ja! Nu wordt het ja, hoor. Ja, ik denk dat wij met een paar jaar uh, allemaal gewoon onder de, onder de 60 kilo weg. Nee, ach, weet je, het is, het is, we hebben 25 minuten of 30 minuten om die vraag te beantwoorden. En uh, ach, het gaat er natuurlijk om om vooral ook op, op een beetje ja, op een wetenschappelijke manier met het thema bezig te zijn. Nee. En uh, nou, wie weet zijn er een paar mensen in Nederland die zeggen van. Als hij 30 kilo kan afvallen, dan, dan kan ik die 11 kilo ook wel kwijt. En dan, nou, dan hebben we ons doorbereikt natuurlijk. Ja, maar het is in ieder geval iets wetenschappelijker... Dan, dan toen jullie het programma voor Net 5 maakten... bij Tussen de Oren bijvoorbeeld. Het is iets uh, uh, inhoudelijker, ja. ja. Nou is er ook gebruik gemaakt van een app. De NTR en de VPRO ja. hebben geïnvesteerd in de app Input. Zo heet het in ieder geval. Ja. En mensen konden dan uh, onderzoeken invullen, vragenlijsten invullen... en op die manier meedoen met het onderzoek. Is dat een beetje gelukt? Nou, wij waren de eerste die daarmee begonnen. Hè. Dus wij, um, uh, wij hadden een paar honderd respondenten. Nog niet echt genoeg om keiharde uh, uitspraken over te doen. Zoals Maurice de Rond dat wel doet. Maar um, wij uh, hebben dat vrij voorzichtig in het programma uh, inge ingevoerd. Maar, maar waar ik begreep, willen ze daar de komende jaren veel werk en tijd in steken. Dus, dus het, het, ja, het droombeeld zou natuurlijk zijn dat je uiteindelijk een pool hebt van, van, van, van 10.000, 20 20.000 mensen. Die allemaal aan je onderzoek mee kunnen doen. Yeah zodat je uh, ja, op een makkelijke manier uh, getallen kan verzamelen. Maar er moet er ja, misschien ook iets uh, meer bekendheid voor zijn. Want wij deden even een rondje bij ons op de redactie. Ook niemand wist van het bestaan van die app af. Dus dat niet nee, nee, nee. maar Ja, maar ja, goed, het is natuurlijk ook een dag geweest... dat, dat Apple niks zei hè, voor de meeste mensen. En dat er... Uh... Dus dat er, uh, uh, ja, daar moet gewoon tijd overheen ja. gaan. Maar misschien dat het nu, door het programma op tv is en nu het gesprek erover, dat dat langzaam, dat mensen dat toch achterkomen. Hé, hey, uh, uh, er is een onderzoeksapp van de publieke omroep waar je aan mee kan doen. Je kan er in die pool gaan zitten. En dan kunnen jullie dat nog gebruiken in volgende afleveringen? Dat hoop ik wel, ja, in de volgende 96 afleveringen, ja. 96? Ja, 100, 196. Fijn dat je zo positief bent. Rob Hergert, ja, uh, bedankt voor het gesprek. Ja, Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Weekblad Privé heeft deze week maar liefst 16 pagina's ingeruimd... voor het verhaal van de moeder van Sylvie Meis. Die doet uit de doeken hoe ze aankijkt tegen het drama... van de scheiding van haar dochter, van Rafel van der Vaart. Ze heeft vaak een huilende Sylvie aan de lijn, vertelt ze. Meteen werd teruggedacht aan die andere moeder... die het na de scheiding voor haar kind opnam. Weet het nog wel, de moeder van Jan Smit, Gerda Smit. Zij deed in 2009 bij SBS Show News een boekje open... over wat de ex van Jan, Jolante, allemaal zou hebben meegenomen. Alles is weg. Van de vlering tot de kelder zijn we gaan zoeken. Ik ben er weken mee bezig geweest. Leveranciers gebeld, rekeningen opgevraagd, antiekboeren... Overal ben ik achteraan gegaan. Na mijn werk ben ik samen met Ruud hebben we weer in het huis gezeten. Alles nagekeken. Foto's gemaakt ervoor en daarna. Alle bedden bekeken. Alles, alles, alles, alles nagekeken. Trapje dus, in de keuken. Alles is weg. Yep. De keukenrol, de, de blender, de citruspers, de losse kapstokken, plates, dekenkisten, etageres, uh, uh, kandelaars, kristal, uh, tafellopers, servetten, uh, handdoeken... Alles. Ik heb hier alle rekeningen, alle foto's, dus... Een miljard is een weg. Ik heb rekeningen hier van de boete van 2000 euro, zijde bloemen. Kijk maar of je er eentje kan vinden. Er staan een paar roze takken van, ik zie. Een soort keukenhof van zijde bloemen moet er in huis gaan. Ja, dat zal. Wat was jouw band met uh, Jolante? Ik heb er altijd een leuke schoondochter gevonden. Ze heeft hier twee jaar over de vloer gelopen. Ik heb nooit geen problemen met haar gehad. maar na dit geintje heb ik een hele rare smaak in mijn mond gekregen. Gedenkwaardig interview van de Tante Goeds van Show News met Gerda Smit. Het werd enorm goed bekeken. Ruim 1,3 miljoen mensen die zagen de boosheid van moeder Gerda. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum Met Mark Vis van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... en Kees Boman, politiek commentator bij EEN Vandaag... en presentator van Kamerbreed. Uh, we hoorden al even dat de drijdende rechter... niet meer alleen een televisieformat is... maar dat het echt in het rechtssysteem wordt ingevoerd. Uh, Kees, op zich opmerkelijk denk ik hè, dat een televisieformat praktijk wordt. Ja, dat belooft uh, meer, denk ik. Want als, er, uh, als al die televisieformats die we nu zijn... waar Nederland trouwens ook heel goed uh, in is, direct worden overgenomen door de overheid. En uh, als een beleidsinstrument uh, worden ingezet... dan vind ik dat heel bijzonder. Nou ja, als je het goed leest... Uh, het lijkt een beetje alsof we een rijdende rechter krijgen. De rechter gaat gewoon iets meer uit zijn stoel ja. en meer het land in. Dat gebeurt deels al wel een beetje, maar nu iets actiever. Nou, dat vind ik wel een goed initiatief. En uh, dank aan de NCV dat ze het denken wat dit betreft op weg hebben geholpen. Nou, het idee is natuurlijk ook dat er daardoor de druk in de rechtszaal wat minder moeten worden, Mark Vis. Dat er ja, dat wat meer dat... de zaken buiten de rechtszaal in ieder geval beslecht kunnen worden. Ja, buiten de rechtszaal, maar de druk van de rechtelijke macht... zal het niet uh, wegnemen, het zal het alleen maar toenemen. Want het kost meer tijd. Uh, als je nu ziet uh, dit soort uh, ruzietjes, uh, ik geloof dat ze daar een kwartiertje of twintig minuten normaal gesproken... voor inruimen in zo'n uh, zo rechtszaal... Uh, nu moet er vragenlijsten worden ingevoerd, ja, de rechter gaat bad. naar de locatie. Dus, ja, dat, dat, dus qua uh, uren zal het wel wat meer opleveren. Ik denk dat het wel de rechtspraak uiteindelijk uh, bevordert. Want uh, ik heb in het verleden uh, als journalist ook nog uh, geregeld in, in rechtszalen gezeten. En daar toch ook af en toe uh, geconstateerd van... Goh, als diegene nou gewoon op locatie was geweest en had gezien wat, waar het over gaat zou het uh, heel veel Babylonische spraakverwarring voorkomen... en zou er misschien een betere en, en uh, snellere uitspraak gedaan kunnen worden. Dus uh, qua service naar de be bevolking toe, ja. denk ik dat het een hele goede is. En daarmee is ook het imago, wat misschien ja, ja, nou, eh, opgevuizeld uh, kan worden. Het wordt, wordt altijd gezegd, hè, de ivoren toren ja. van de rechtspraak. En dit is een poging om dichter bij de burger te komen. Ja, het moet niet... Uh, de burger worden. Het hoeft geen oude jongens. te hoor. Maar iets dichterbij kan geen kwaad. En daar hadden we trouwens ook mediation volgens mij ook al voor. Ja. Er werd dan geen bindende uitspraak. Dit is een bindende uitspraak. Maar ja, ik, ik vraag me af wat daar dan mee gaat gebeuren. Van, probeer het gezamenlijk op te lossen met een onafhankelijke mediator. Misschien dat ze de afweging gaan maken hoe ernstig het is. Ik weet het ook niet. Ja, goed, goed. Als ze bij je thuiskomen worden misschien de Griffie... Uh, Rechtskosten geschrapt. Dat is <laughs> dus weer, weer een. Ja, en, en, en, ja. het vind ik ook wel. Je, je moet een vragenlijst invullen. En dan mag je uh, zelf ook een mogelijke oplossing. Ik ben hoe vaak benieuwd hoe vaak daar dan komt te staan. Als verhuizen. de ander nou eens gewoon is doodgaat. Ja. dan uh, is het probleem opgelost. Ik dacht nog vriendelijk aan verhuizen. maar je hebt het gelijk over dood. Goed, wij praten zo meteen verder in het uh, mediaforum. Dit is Radio 1. E. Is het internationaal, Mark Visser? Rusland wil in vier stappen de Syrische chemische wapens onder internationaal toezicht plaatsen. Dat meldt de Russische krant Kommersant. Volgens de krant moet Syrië zich aansluiten bij de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Verder moet het regime zeggen waar de wapens worden gemaakt en opgeslagen. Derde stap is dat inspecteurs worden toegelaten en als laatste moeten afspraken worden gemaakt over het vernietigen van de chemische wapens. Oud-parlementariër Paul Rozenmuller is voorgedragen als voorzitter van de VO-raad... de koepelorganisatie van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. De voormalige GroenLinks-fractieleider wordt de opvolger van Sjoerd Slachter... die niet meer verkiesbaar is na twee termijnen.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 Dan ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Guilaine, door een technische storing... blijft de ketelbrug in de A6 Lelystad-Emmeloord openstaan. Inmiddels is een monteur opgeroepen... maar voorlopig is de weg dus dicht tussen Lelystad-Noord en Alfred-Urk. Ook vertraging bij de spoorwegen... en dat heeft te maken met een wisselstoring. Daardoor rijden tussen Zutphen en Dieren geen treinen. Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het Mediaforum. Vandaag met Mark Viss en Kees Boman. De commissie Halsema voor goed bestuur in de semi-publieke sector... heeft gisteren het rapport gepresenteerd. Het oordeel was duidelijk. Medisch specialisten, presentatoren van de publieke omroep... en andere werknemers in de semi-publieke sector... moeten niet meer dan 228 euro per jaar verdienen. Uh, duizend. Uh, ja. Dat is Anders ook... wordt het wel heel dan wordt het, wel, uh, ja. dan wordt het echt vrijwilligerswerk. Hè? Je hebt helemaal gelijk. 228.000 euro. Redelijk, Mark? Ja, ik... Ja, het is een, een getal. Ik, ik vraag me altijd af van... ja, wat is redelijk? Is, is drie ton redelijk? Is vijf ton redelijk? Is een ton redelijk? Je uh, de... Moet het afzetten tegen andere salarissen? Ja, uh, kijk, uh, als ik kijk naar de publieke omroep... Uh, dan denk ik... Uh, A, het valt ontzettend mee met, met de uh, topsalarissen. Er zijn goede afspraken over gemaakt... en die moeten ook nog uh, goed uitgevoerd worden. Dat, dat is dan nog wel een, een punt. Dat je uh, een, een, een kwotum ligt op het aantal personen... dat meer dan balkenende kan verdienen... Uh, maar ik, kijk, de, de verhouding... Uh, uh, je kan een toppresentator hebben die uh, vijf ton verdient... en als uh, uh, dat het jaarsalaris is van de redacteuren uh, die ervoor zorgen... Uh, he, dat, dat, dat je een, een, een, een jaarsalaris per maand krijgt van mm -hmm. wat uh, je redacteuren uh, uh, krijgen. Dan denk ik van ja, is dat wel allemaal in verhouding? Ja. Er... Ik vind dat je veel meer daarnaar moet kijken. Uh, uh, het is niet alleen een presentator die uh, een, een show maakt. Het, het, is een, het gaat ook een, een, een zeker teamproces. om de mensen eromheen. Maar Kees, vind jij ook dat er een verschil moet zijn tussen topbestuurders en presentatoren? Nee, dat kan ik zo niet uh, zeggen. Ik bedoel, waar het om gaat hier bij dit rapport is dat het over de semi-publieke sector gaat. En dat uh, is zoveel als uh, een sector die deels door, of een belangrijk deel, door ons allemaal betaald wordt. Gewoon uit belastinggeld. Ja. En in die sector mag je verwachten, als je daar werkzaam in gaat. Dat, uh, dat het salaris niet zo hoog is als in de commerciële wereld. En dat is precies, dat staat ook in dat rapport, het probleem. Hè? Die sector wordt ook geacht een beetje zelf winst te maken. Dat zie je in de gezondheidszorg. Dus ja, je haalt daar uh, mensen binnen die dat kunnen, of geacht worden te kunnen. En nou, bij de publieke omroep geldt natuurlijk ook hè, de kijkcijfers. En dat genereert weer reclame enzovoort, enzovoort Dus je wil toppers binnenhalen. Dus daarom is die salarisschoei ook zo toegenomen. Maar ik vind het wel goed dat er, er wordt ook in het rapport voor gepleit... dat er wel enige ethos uh, wordt betracht ja. uh, in wat je eist en wat je kan verwachten... Maar ik wil er wel bij zeggen, er is de afgelopen jaren... wel een enorme jaloeziecultuur ontstaan rondom die salarissen. Van zakken vullen, ze krijgen het allemaal voor niks. Alsof al die presentatoren morgens opstaan bij het ontbijt... met een glas champagne. Ik vind vijf ton erg die veel. niet? Nee? nee, ik vind vijf ton echt te veel. Uh, vind ik ook overdreven. Maar uh, die balken en de norm vind ik soms ook wel, uh, wel te laag. Het is soms voor sommigen heel hard werken, dag en nacht. Uh... Maar dan zeggen die mensen, ja, dat is het voor ons ook. En we zijn misschien minder in de, in de picture. Ja, ja, het heeft ja, ook met nou affere ja, affere en en ook dat soort zaken te maken. Kijk, de, de, de houdbaarheidsdatum van een, uh, een presentator, en zeker op, op televisie, is gewoon veel beperkter dan. Van welke andere werknemer en uh, uh, er dat wordt, speelt dan mee vind jij in de dat, beloning. Dat speelt ja. daarin mee en ik vind je moet gewoon gaan, gaan kijken van wat. Uh, wat maakt het dat zo'n functie zo'n beloning krijgt? Dat is best te objectiveren. Dat, is, dat gebeurt namelijk voor alle functies. Nou ja, je kan gewoon zelf zeggen wat je genoeg vindt. Nou, dan ja. zeg je een grens van 2,5 ton of 3 ton in bepaalde gevallen. En dan is het dat. Of je zet er ook afspraken bij. Je mag daarnaast, hè, als het lager is, een beetje bijklussen. Maar nu doen sommigen het, het allemaal. Ja. Ja. Dus ja. Ja. Ja, het, en het die En is ook in die zin Mark, fictief. Mark, even buiten de beloning om. want Het, het mooie is, of het opvallend is dat het ook nog tot een redding in de volkskant heeft geleid. Want Femke Halsma wilde juist niet een hele nieuwe leidraad gaan geven, zo moet het zijn. Dat was wel de opdracht. Ja, maar goed, zij heeft gezegd: Er zijn al zoveel verschillende regelingen voor dat het niet nodig is om met nog eens een nieuwe leidraad te komen. En toch uh, heeft de Volkskrant heeft dan de Halsma top 10 gepubliceerd. Maar um, dat zou je kunnen opvatten als zijnde: dit zijn de 10 aanbevelingen, maar dat is het officieel niet. Nou, nee, ze doet aanbevelingen. Uh, A, ah, ik vind dat de commissie daar dan ook een risico mee loopt. Want daar kunnen politici, en dat moet uh, Halsema ook weten, uh, flink in lopen shoppen. Dus die kunnen gewoon zeggen: ja, goede aanbeveling gaan we overnemen, dat doen we even niet. Terwijl als je inderdaad met een soort code of een, een, een leidraad komt dan uh, wordt het veel lastiger om daarvan af te wijken. Uh, het verwijt wat ze uh, via Twitter maakte naar de volksrand van... ja, nou wordt er toch een soort leidraad gepresenteerd en dat, dat willen we niet. Ja, sorry, maar dat is nou net de journalistiek. Zij komt met aanbevelingen. De journalistiek moet dat uh, een plaats nou. geven, die moet dat is duiden. Het niet, Kees, is het geen suggestieve journalistiek? Ja, ik vind dit nou. gewoon niet correct. Uh, ik heb het rapport expres snel even gescand... En deze tien regels die er in de volkshand staan bij een nieuwsbericht... zijn niet precies die tien regels of de regels die in dat rapport staan. Dus ik, ik was zelf daar ook door in verwarring. Ik dacht, is, is dit het nu? Het is een parafrase op wat erin staat. Het is niet onjuist, maar het zijn niet uh, de bordjes uh, in de toilet... Uh, die daar hangen van uh, Halsema. Dus het is een beetje gesjoemel met, uh, met de feiten. Het is wel zo dat dat rapport inderdaad uiteindelijk leidt... tot uh, een uh, plek onderaan in de la. Dat is wel zo. Nee, maar uh, het maar, is maar, een, als case, als, is een als uitdaging. Ik, als ja. ik ochtends opsta en ik, ik sla de krant open... dan wil ik niet dat hele rapport uh, uh, nee, maar hoeven wil lezen. Ik wel de feiten lezen. Ik wil die de erin feiten staan. lezen, maar het is altijd een samenvatting. Het ja. is duiding, het is plaatsen ja. van... Uh, maar moet je het dan en... de Halsema top 10 noemen? Want daaruit dan ga je het lezen en dan zie je dat toch wel... als zijn de die aanbevelingen ja, van Femke Halsma. Ik dacht en bijna vijf. dat het zo was. Nou, het zijn gedachten. Er staan natuurlijk ja. ook een paar goede dingen in het rapport. En bijvoorbeeld aan toezichthouders. Dat is natuurlijk dat hele geëmmer bij al die instellingen. Grijp in. Nou, het kenmerk van de afgelopen jaren is dat toezicht. Houders vooral op de uh, vergadervergoeding hebben gelet. Ja. Maar niet meer hebben ingegrepen. En, en gaan de vloer op? Staat er ook uh, gaat de vloer op, meer in? op? Nou ja, dit is. Dat, dit snap ik wel dat uh, de critici zeggen dat is een open deur En uh, trekt er tijd vooruit en let beter op en, uh, en dat soort zaken. Maar uh, het gaat er natuurlijk om. Die toezichthouder moet een veel zwaardere ja. positie krijgen. dat journalistieke punt. He, het is toch. Het, het, is een kwestie van lezen ook. Ja, zet het er dan duidelijk bij. Ja, maar het staat er duidelijk bij. Een gedragscode ja, voor, voor de semi-publieke sector... geeft de commissie Halsema niet. Maar wie de aanbevelingen leest, komt hierop uit. Ja. Dus het, het wordt duidelijk neergezet. Ja, Dit het staat is niet... Officieel staat het er, dat klopt. Maar de iets grotere letters staat Halsema tot tien. Goed, ja. ander onderwerp. Opmerkelijke ingezonden brief in de New York Times. De Russische president Poetin valt in een opiniestuk... het buitenlandbeleid van de VS flink aan... Kees Bouwman, is zoiets eerder vertoond, naar nou jouw ja. weten? Nou ja, het gebeurt wel vaker dat de ministers, ook Nederlandse ministers, Jan-Kees de Jager bijvoorbeeld, heeft wel een stuk in de Financial Times geschreven. Om een beetje te laten zien dat je ook een grote jongen bent en interessante gedachten. Nou, Poetin is echt een grote ja. jongen. Ja. Nee, maar goed, is het dit, is, dit is een journalistiek foutje van cynisme, zo bedoel ik het niet. Het is soms belangrijk om je zo te uiten. Maar dit is wel heel bijzonder. Dit is in het heetst van de strijd, in de diplomatieke strijd, dat die. Poetin gebruik maakt van uh, ja, eigenlijk van de media op dit moment. En dit toont ook aan. Dat vind ik eigenlijk het meest fascinerende bij die hele Syrië kwestie. Dat ik heb eens een keer uh, een essay gelezen van iemand en die zei er zijn twee superpowers in de wereld. De eerste is uh, Amerika. En de tweede is de publieke opinie. Dus je wil die publieke opinie achter je hebben. En dat begrijpt. Poetin heel ja. goed. Het is geen... Uh, uh, geen uh, klein landje meer. Zij spelen hetzelfde spel... met woordvoerders. Uh, ze denken aan... mediamanagement. En ze denken... weet je wat, we gaan die, Putin, uh, die Obama een beetje... pesten. De beste krant van de wereld. De meest invloedrijke. De New York Times. Zijn... Uh, uh, grondgebied, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Daar ga ik een stuk... in schrijven. En dat is, is slim. Uh, slim... en fascinerend. Ja, het is, nou, ik, ik vind de meesterzet, het meest want Het valt ook nog eens een keertje in goede uh, aarde. Want... Op dit ogenblik is Obama dus heel druk bezig... om, om die publieke opinie uh, te, te beïnvloeden en achter zich te krijgen. Ja. Dat lukt hem niet. Uh, Rusland ligt, uh, wat dat betreft... Uh, ook op, met die diplomatieke uh, stappen die gezet zijn... liggen ze net even op voorsprong. En dit is wel een meesterzit om juist daar... Maar zal het effect hebben ook, denk je? Ja, ja, Krijgen de mensen, de Amerikanen ja. zich wat aan van Poetin? Ja, waarom spreekt het aan? Omdat er namelijk bij Amerika uh, altijd wel geldt... dat ze een zeer uh, zwart-wit uh, gedachtenpatroon hebben. Zeker ook als het nog gaat om landen als Rusland en Poetin. En Poetin spreekt in deze brief de Amerikanen juist op hun eigen waarde aan. En dat is, dat is zo meestelijk uh, nou, uh, uh, neergezet. Als hij alleen maar Obama had neergesabeld... had het waarschijnlijk Precies. een gegeven hij, hij, hij pakt hebben. het Amerikaanse volk echt bij de hand in zegt van... Uh, jongens, jullie staan hier toch voor. En hoe verhoudt zich dat met het gedrag nou wat je, jullie president doet? Nou, Je ziet natuurlijk dat dat ook een verandering... van de balance of power in de wereld is. En nogmaals, ook wat, er wordt heel veel kritiek op Obama gegeven... wat ik zo fascinerend vind deze weken. Het is juist de publieke opinie die bepaalt wat er gebeurt. Politici durven... niet niet zomaar te zeggen, hup, aanvallen, paar bommen erop... en uh, idee klaar. Nee, zij voelen allemaal... ze zijn er ook van afhankelijk van het electoraat, kiezers... en uh, langer of niet langer mogen blijven. Maar ze hebben maar de, geleerd van het verleden? Ze hebben geleerd van het verleden... Dat je, dat je leugens altijd uiteindelijk uitkomen en afgestraft worden... dat er rekening mee wordt gehouden... dat mensen eigenlijk niet een nieuwe oorlog willen. En daar speelt Poetin op in. Maar uiteindelijk maakt ook hij, net zoals Obama... gebruik van die ja. publieke opinie. En daar wordt ook naar geluisterd. Ik vind dat eigenlijk wel positief. Wat wordt de volgende stap? Assad, die voor een westerse zender een enorm interview gaat geven? Nou, dat zou, als, als ik zijn, uh, zijn spin was... Uh, Hij spreekt uh, prima Engels. Nou ja, dat zou ik het doen. En dat is ook het grappige, want het spindokter is volgens mij... Uh, uitgevonden in Amerika. En ze worden er nu dus Amerika, keihard Nederland. mee uh, om de oren geslagen. Door nee, ze doen het allemaal. Juist, ja, maar het allemaal. in het verleden dus veel minder. En je ziet dat dat ook veel verder geprofessionaliseerd ja. is... inderdaad, in, juist in die landen. En het zou mij inderdaad niet verbazen als Assad... Die toch altijd zo'n zo uitstraling weet uh, te, te realiseren. van uh, een, een vriendelijk, hele vriendelijke familieman. buurman, een family. Ma nee, maar dat beeld. Het uh, is niet van het scherm. Nee, maar dat, dat maakt nee, maar hem juist... Hij, dat, hij straalt ook niet uit dat hij de ergste dictator is. Zijn vrouw deed altijd gewoon boodschappen in Oxford Street en omgeving. En uh, zij zijn allemaal heel erg op het westen gericht. Ja. En, uh, en ik sluit ook niet uit dat in deze strijd... opeens zomaar Assad opduikt in een interview... bij een van de Amerikaanse networks. Dat, ja. uh, ik, zou, nou, ik, zou, ik zou het hem adviseren, even los van wat ik van deze treurnis vindt. Hij heeft in ieder geval bij CBS... een interview gegeven, Assad. Dus... Ja, nou ja, precies. Zojuist. Dat is... Uh, in ieder geval net nou, geweest. Goed, uh... even terug... naar televisie in eigen land. Het ruzietje tussen... Uh, het tv-programma Voetbal International... en bondscoach Van Gaal. Het ettert lekker door. Uh, voor de mensen die het gemist hebben. Johan Derksen noemde Van Gaal in het programma een gevaarlijke gek. Van Gaal liet dat niet over zijn kant gaan. Zij zei bij Radio 538 dat hij door de, eer, door de heren mensonterend wordt neergezet. Presentator van VI Wilfred Genee liet daarop weten... dat hij zich niet kan vinden in de uitspraak van Van Gaal. Mark Vis, wat moeten we hiervan vinden? Ja, nou, ja, ja. ik vind in de, dat, dat bij VI hebben ze daar wel vaker een handje van... Uh, dat, dat even een relletje getrapt moet worden... zodat vrijdag iedereen weer voor de buis zit. Want, uh, anders... Zit dat erachter, denk je dat? Ja, natuurlijk. Uh, dit, is, dit is zo ontzettend uh, typisch van... je moet een soort sfeer creëren rond het programma... dat je wel moet kijken, want je weet niet wat je anders gemist hebt. Um, en, het, het, ja, ik, en is er dan sprake van dat je daarmee mensen beschadigt? Vind je dit beschadigend? Nou, ik vind, ik vind het nogal kwalijk dat je inderdaad met deze terminologie. Hè, en, en dus je kan iemand niet niks mee. Als iemand uh, zegt van een gevaarlijke gek, zonder daar verder enige motivatie bij te geven, degene zit er niet bij, kan zich niet verweren of op andere manieren. Je kunt er niks mee. Dus het is een, een, een ongefundeerde mening, waar die blijft hangen. Maar Kees Keesboom, moet je er dan op reageren? ja wie moet ja nou ja ik kan, kan me goed dat is dat van die programma's ik kan ja. me voorstellen dat van Gaal er wel op wil reageren dat hij het mensen onterend vindt ja goed het is het, die programma's dat heeft helemaal niks meer met journalistiek te maken dat is gewoon theater dat is amusement en moet je je voor, voorstellen hè, dat als bewijs voor uh, mijn argument in deze als, als ik als uh, politiek commentator zo zulke woorden zou gebruiken van een politicus ik vind natuurlijk ook dat bepaalde politici goed zijn of niet goed zijn of niet, niet goed doen en dat ik dan zou zeggen dat is een walgelijke man, dat is een doorgedraaide idioot. Nou, dan zou ik onmiddellijk uh, zou je een ben... probleem hebben dan? Ik denk dat ik dan, uh, gezien een gast ben bij het UWV, Kom je bij mij, uh, dus bij mij. Nou, dat weet ik niet, eens 2, drie. Ik denk dat ik uh, Moscovic misschien... Mo nee. <lacht> maar, uh, nee, maar kijk, dus het, is, het, het, het, het gaat eigenlijk te ver. Maar we zitten er allemaal toch wel een beetje naar te kijken. Want als het niet zo gedaan wordt, dan kijkt er geen om. Het is theater, het is museum. Dus movement. het gaat echt om de kijkcijfers. Je ja, Jawel, maar wel over de ja. rug van... Ja, nou ja, goed, verhaal is natuurlijk een aparte man. Maar hij heeft nou ook weer gereageerd, dus iedereen doet er, aan, uh, doet er een beetje aan mee. De sportjournistiek is geen journalistiek meer, helaas, soms. Dat moet ik soms ook wel een beetje constant. Nee, ik had het idee dat bij de sportjournalistiek juist iedereen elkaar naar de mond praten. Nou ja, is dat niet echt het geval? Ja, het heeft. Nou ja, ik bedoel, uh, Dirkse, ik heb nog even op, uh, op internet gekeken. Dirkse heeft ook al in 2009 eens een keer flink uitgepakt naar uh, Van Gaal. Dat is gewoon voor hem een uh, target. En vergis ja. je niet, ook Jan Mulder heeft wel eens een keer gezegd uh, in Portugal, ik weet niet wat het toen was, EK, WK. Dat uh, advocaat moest worden gestenigd. Nou, het hele land uh, in rep en roer. Maar ja, dat hoort er een beetje. Maar het bij. valt wel op dat op het moment dat die uh, mensen dan wel een keer na een paar jaar aan tafel komen, dan is het spuus lief en dan uh, durven we de uitspraken niet herhalen. Ik bedoel, uh, zeg het dan nog een keer. Daar maar ging dan het ook nog over gezicht, hè? van dat hij uitgenodigd was keer ja. op keer. Ja. Ja. Hij uh, uh, komt niet hè, dat hij niet komt. Nee, hij komt niet. Hij zei ik denk er niet aan. Zei hij uh, bij 538 om uh, ooit bij dit programma aan te schrijven. Nou, ik geef haar al groot gelijk. En we gaan zien of die dat doet. Nou, ik denk dat die zich wel mm, daaraan houdt, hè? Ik weet het niet. Nou ja, Valt ja. ze heeft altijd met belangen te maken... als er een nieuw contract moet komen, wellicht. Mark Vis, Kees Boman, dank jullie wel. Dit is Radio 1. Lunch. Wij gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Ja, ik sta zelfs op om een hand te geven. Dat de gast uh, Han Westerhof is zijn naam. Geef mij een hand om uh, welkom te heten. 59 jaar uit Amsterdam. Ja. U de whisky? Nee, dat heeft oh, u niet begrepen. Ik heb een apparaat en daar kan je water ik... mee distilleren. En in het buitenland, waar dat is toegestaan... Uh, kan je met het apparaat ook whisky stoken. Oh, maar en dat doet u niet. Het buitenland is Friesland. En dat doen we in een eetcafé de Hollandse kust. En dan geef ik een cursussen whisky stoken. Ah, kijk eens aan. Dus u kunt het in ieder geval wel. Ik kan wel. het wel, jawel. Maar gisteren natuurlijk rustig aangedaan. Ja. Want vandaag moet u uh, presteren in de nationale nieuwsquiz. Er is gisteren uh, een aardig hoge score neergezet: 112 punten. Ach oh, mevrouw. Ja. Oh, had Gelukkig ik dat niet moeten zeggen? Niet. Oh, nu wel. Zullen we dan maar gewoon gaan beginnen ga het om de nieuwsfactor vast te stellen. Ja. Succes. Vladimir Putin, taking over the New York Times op-ed pages. De nationale nieuwsquiz. Quote, Russische president Putin uit harde kritiek op Amerika. Dat doet hij in een ingezonden brief vandaag in de New York Times. Quote: It is extremely dangerous, Putin writes, to encourage people to see themselves as exceptional. Commentatoren in de Amerikaanse media noemen de stap van Poetin opmerkelijk. Quote. It is really remarkable. Just when you think the story can't change and get any more, uh, frankly weird it had. Russische president Poetin richtte zich vandaag dus tot het Amerikaanse volk. deed hij door middel van een opiniestuk in de New York Times. In zijn brief zegt Poetin dat hij bij een militaire aanval in Syrië twijfelt aan het voortbestaan van welke organisatie. Verenigde Naties. Verenigde Naties is inderdaad goed geantwoord. Het is niet de eerste keer dat Poetin een opiniestuk voor de New York Times schrijft. 1999 deed hij dat ook al en toen ging het over Tsjetjenië. Vandaag gaan de buitenlandministers van Rusland en Amerika, Lavrov en Kerry... met elkaar in gesprek over Syrië. Welke stad is dat gesprek? Geneve. Dat is inderdaad in uh, Geneve. En dan bespreken zij hoe ze het beste de Syrische chemische wapens kunnen opsporen... om vervolgens natuurlijk ze te ontmantelen. We gaan naar vraag 3 en daarvoor luisteren we eerst naar een fragment. De nummer 6 uit de ronde van Frankrijk. Een overwinning is welkom en Bauke Mollema is op weg naar die overwinning. Maakt in één klap de hele ronde van Spanje goed... en behaalt zijn grootste overwinning uit zijn carrière. Bauke Mollema, de winnaar in de straten van Burgos. De Mollemania, noemen we het, hè? kan weer beginnen... want gisteren won Bauke Mollema een etappe van de Spaanse wieleronde Vuelta. Van de hoeveelste etappen was Mollema gisteren de winnaar? 17e. De e etappe is goed geantwoord. Het was het eerste echte oranje wielersucces in een grote ronde sinds mei 2012... toen Pieter Weening winst behaalde in de Giro, Giro d'Italia. De winnaar van de elfde etappe van de Vuelta stapte gisteren af... omdat hij zich beter wil kunnen voorbereiden op het WK wielrennen. Welke wielrenner is dat? Ja, Nee, ja, kansalaris, ik zeg het maar. Hoe zei je het? Kanselaris. Kanselaris. Als u het gewoon heel snel uitspreekt. Kanselaris. Bijna goed. Kanselara. Alles. Kanselara. Fabian Kanselara. Het WK wielrennen is eind deze maand in Florence. We gaan even bij de jury neerleggen of die wordt goedgekeurd. Ja, dat die geef ik graag we. uit handen. Gaan wij ondertussen naar vraag 5. Daarin luisteren we opnieuw naar een fragment. Maar dan gaat het om stemherkenning. Dus ik wil van u weten wie er aan het woord is. 6 miljard bezuinigen dat is voor ons een brug ja, te Ton van uh, ook niet goed. Uh, werkgevers zeggen dat, economen zeggen dat. Uh, je bezuinigt het land kapot, terwijl je eigenlijk vertrouwen moet herstellen en investeren moet. U denkt, misschien kan ik er bonuspunten mee verdienen nee, door het na twee collega. seconden al te zeggen. Daar is nou het collega van. Dus in die zin dat moest ik wel weten. Die stem herkent u direct. FNV-voorzitter Ton Heerts, inderdaad, goed geantwoord. Hij haalt uit naar de bezuinigingsplannen die volgende week met Prinsjesdag gepresenteerd zullen worden, maar die al gelekt zijn. FNV heeft een landelijke actie tegen het bezuinigingspakket van dit kabinet aangekondigd. Op welke datum gaat FNV landelijk actie voeren? 30 november, misschien niet op het Malieveld. Dat weet u wel. Ja, dat, dat stond ook in de krant. U gaat, uh, u gaat meedoen zelf? Nee. nee. dat niet? Want het is nu vakbond af? Nee, het is niet vakbond af, maar ik geloof niet zo in stakingen. Oh, vandaar. Goed. Ik uh, sla landen. je naar ouderwets. Ja, er moet een ja. nieuwe vorm voor worden gevonden eigenlijk. Er moet nieuwe dingen ja, daar doen. Daar kunnen we nog eens over na gaan denken. Uh, voor FNV is het trouwens belangrijk punt die nullijn voor ambtenaren. Ja. Als die terugkeert, dan is het sociaal akkoord volgens Don heert ten Daar ben ik het weer wel mee eens. Kijk eens aan. Dan hebben we nog één vraag te gaan. Uh, in dit geval gaan we op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen wij? U krijgt vier aanwijzingen. En als u denkt te weten, zeg stop. Dan stoppen wij het aantal aanwijzingen. Kunt u het goede antwoord geven. komt hij aan. Vier. Ik zet het licht automatisch op groen. Drie. In de Scandinavische landen reageren ze wel positief op mijn actie. Stop. Ik dacht Greenpeace. Voor twee punten was geweest. Ik heb extra telefonisten ingezet om klachten van donateurs te oh, behandelen. Oh ja, ja, ja. Het ja. gaat over, die, over één, die brief. Gisteren kreeg ik, liet ik duizenden donateurs in een brief weten... dat hun ja. bijdrage wordt verhoogd. Tenzij zij aangeven dat niet ja. te willen. Dus goed geantwoord. Greenpeace was inderdaad... Uh, het onderwerp waar wij naar zochten... dat betekent dat uh, de nieuwsfactor op 8 is vastgesteld. Die ene, Die ene niet goed... is niet goed gerekend. Oh. He? Ja, jury is op 112. Streng, maar dat als u 14 Wie goede, goede heeft antwoorden het gedaan, heeft... Daar, zo. daar zitten ze met z'n vieren. Boep, hij heeft het gedaan. Nou, hij zit door de Meneer Westhoff, als u 14 goede antwoorden heeft... dan ja. uh, staat u gelijk. Nooit dus, nou, dat weet u niet. We gaan het zo proberen.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 Vandaag luidt de stelling. Het inzetten van drones als cameratoezicht is noodzakelijk. Vandaag is daar een hoorzitting over en we zijn heel benieuwd naar uw mening. U kunt eens of oneens sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. Bellen is gratis, kan op 0800 1101. Stemmen via de site is www.stand.nl en twitteren met hashtag standpunt. Nou, meneer Westerhof, we gaan beginnen 90 seconden lang. Zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Als u het niet weet, zegt u pas. Komt aan. De nationale nieuw Welke thuiszorgorganisatie heeft een schijnconstructie opgericht om werknemers te ontslaan en opnieuw in dienst te nemen? Salara's. Sincère. De eerste groep Syrische vluchtelingen is gisteren in welk Europees land aangekomen? Uh, Noorwegen. Duitsland. Amerikanen zijn boos over een rampenoefening die gisteren plaatsvond op de luchthaven van welke Boston. stad. Is goed. In welke Franse stad heeft een juwelier bij een achtervolging een overvaller doodgeschoten? Nies, nice, is dat? Europa beperkt het verwerken van voedsel in welk product? Biobrandstof. In welk Afrikaans land is een nieuwe waterbron gevonden... die de komende 70 jaar in water Congo. kan voorzien? Dat is in Kenia. Wie okay. hield gisteren zijn State of the Union toespraak? Uh, Obama. Barroso. What? Welk land heeft aan de EU en het IMF gisteren... opnieuw een versoepeling van de begrotingseisen gevraagd? Griekenland. Portugal. De Universiteit van Maastricht gaat de komende twee jaar onderzoeken... van wat het geheim is van welke muzikant... Pas. Dat is Maastricht. André Rieu. Werknemers van welke aluminiumfabriek hielden gisteren een protesttocht... naar het provinciehuis in Groningen? Oh, dat weet ik niet. Michael Bielek vertrekt als bondscoach van de Ploeg van welk land... Tsjechië. Een buschauffeur uit welke stad is ontslagen... omdat hij Haarlem. tijdens het rijden een filmpje maakte met zijn mobiel? Haarlem is correct. Welke pensioenbelegger investeert zeker 100 miljoen euro... in gasleidingen op de bodem van de Noordzee? WGGM. WGGM is goed. Het Europese parlement wil met nieuwe wetgeving komen... om welk dier te redden? Pas. De paling. Naar welke prinses is gisteren het gisteren geopende windmolenpark in Zeewolde Alexia. Alexia. Nou, het einde was goed. Ja, helaas. <laughs> De eerste ronde ging iets beter, hè? Zullen we het ja, ja, daarop houden, inderdaad? Ja. Uh, uiteindelijk heeft u vier vragen goed beantwoord vier. in de tweede ronde. Dus dat vermenigvuldigen wij nog wel met die factor van acht. En daarmee uh, haalt u een uiteindelijke score van 32 punten. Okay. Ja, jammer. Het begin was veelbelovend. U krijgt wel in ieder geval twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. En een mooie lunchmok, lunchbox. Dat is ook leuk, toch? Ja. Dank u wel voor het meedoen. Okay. Dit is het eerste deel van lunch geweest. Straks dan gaan we natuurlijk door met het tweede deel. En dan gaan we het hebben over seks en liefde. Ja, blijf luisteren. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen en CRV. Troskamerbreed bestaat 30 jaar. Daarom zaterdag een bijzondere uitzending met politieke gasten van toen, van nu en van straks. Hallo, uh, wat even. Wij hebben dat tekort niet gepresenteerd. U heeft het gepresenteerd. Ja. Ik vind dat je de taak hebt om eerst wat meer richting te geven als politiek. Moet je moet eens lezen wat een opwinding er was toen Trotsla met zijn sociaaldemocraten lid heb ik uh, toen zelf als verslaggever <laughs> gemist. Dat is gewoon echt niet waar en, en er worden af... zij uit haar nek. De wat oudere werknemer. Kijk toevallig van u aan, maar